Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Algerije zijn opnieuw duizenden betogers de straat op gegaan. Er zijn protesten in verschillende steden, onder meer in het centrum van de hoofdstad Algiers... waar een grote politiemacht is ingezet. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika... die in april voor de vierde keer herkozen wil worden. Zijn tegenstanders zeggen dat hij door zijn beroerte niet meer in staat is het land te leiden... en beschuldigen zijn bewind van nepotisme en corruptie. De protesten begonnen eind februari.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 De Hongaarse premier Orbán moet zo snel mogelijk de campagne tegen de EU stoppen... zegt de fractievoorzitter van de Europese Christendemocraten, Manfred Weber. Op dit moment hangen overal in Budapest posters met de afbeelding van Juncker... waarop het beleid van de EU wordt aangeklaagd. Orbán en zijn partij Fidesz zitten ook in de fractie van de Europese Christendemocraten... maar partijen uit andere EU-landen willen Fidesz uit de fractie zetten. De oproep van Weber is een laatste waarschuwing voor Orbán. Als de Hongaren doorgaan en geen dan ziet Weber geen andere mogelijkheid en worden ze uit de partij gezet. Tegen een politieagent in de opleiding is bijna vier jaar cel geëist voor het op grote schaal informatie doorspelen aan criminelen en motorclubs. De politie was hem op het spoor gekomen door een tip.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 Zandwoordwoord ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I'm over it now With every day It gets better It gets better Are you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 While he was screaming, I was beaming in the beamer just steaming, can't believe that Even